Zorginstelling Amsta is bereid te praten met Advocabo FNV over betere zorg, de hoge werkdruk en de besteding van overheidsgeld. Advocabo FNV heeft dat te horen gekregen van de directeur van Amsta na een urenlange bezetting van het Sarfatihuis in Amsterdam. Medewerkers van het Sarfatihuis hielden het verpleeghuis zeven uur bezet. Ze wilden onder meer uitleg over de besteding van 3,5 miljoen euro die de directie van Amsta jaarlijks krijgt van de overheid.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 Overdag eerst zon en het is droog, maar al snel raakt het bewolkt... en volgt er vanuit het westen regen. Mogelijk valt in het oosten dat de sneeuw. Middagtemperatuur rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, PNN. De wereld. De wereld. De wereld... Van Filemon. Met Bart Meijer. Ja, een hele goede nacht en welkom bij het tweede uur van de wereld van Filemon. Zaten we net nog in Duitsland, de Verenigde Staten en Brazilië. Het komende uur gaan we naar het zomerse Australië. Naar onze stroopwafelbakker in Argentinië. Hoe zou zijn omzet deze week geweest zijn? We gaan naar de Filipijnen en we hebben een nieuwe correspondent in Hongkong. Het komende uur gaan we het onder andere hebben over rampen. Ja, geen heel gezellig onderwerp, maar wel actueel. Want onze minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Hagen... vindt dat Nederland niet goed voorbereid is op een nieuwe watersnoodramp. De watersnoodramp, die, of de bekende watersnoodramp in ieder geval van Nederland... vond gisteren 60 jaar geleden plaats, dus ook actueel. En ik ben benieuwd hoe de mensen in het buitenland omgaan met rampen. Zijn ze daar aan de orde van de dag? En in hoeverre zijn landen erop voorbereid? Daarnaast hebben we ook een luchtiger onderwerp, namelijk feestdagen. We zijn onze koninginnedag namelijk kwijt. Maar gelukkig krijgen we er een koningsdag voor terug. Maar bestaan dit soort feesten ook in het buitenland? En wat voor gebruiken komen daarbij kijken? Ik ga het voor je uitzoeken in het komende uur van de wereld van Filemon. En dat doe ik met de volgende vier gasten. Even een check of ze er zijn, een lijnentest zoals dat heet. Ik begin met Karin Kwakkel. De Filipijnen, ben je daar? Ja, ik ben er. Goedemorgen. Ja, je komt binnen. Karin, schets ons eens even hoe je erbij zit. Ik zit, uh, <laughs> ik zit nu buiten, net omdat ik binnen geen rijden heb. En uh, ja, ik ben er nu... Dan uh... lopen hier niet veel vintjes voor, me. En is het mooi weer bij, bij, bij, uh, bij ja, jullie in de Filipijnen? Is het mooi weer bij jullie? Oh. Is het mooi weer bij jullie, Karin? Nou. Ja, het is mooi weer in de Filipijnen. Dat is... en, en er zit wat vertraging op daar. Het is uh, uh, mooi weer en de lijn doet het. Ik ga door naar Hongkong. Een nieuwe correspondente, Sarah, jou hebben we nog niet eerder gesproken. Wat doe je precies in Hongkong? Hallo, goedemorgen. Um, ik werk hier bij een investeringsbedrijf, dus ik ben hier net so tien uh, uh, maanden geleden naartoe verhuisd. Aha. En um, bevalt het tot nu toe? Ja, yeah, het is echt een hele vette stad. Echt supermooi en heel goed weer de hele tijd. En heel veel drukte, heel veel vriendelijke mensen. Nee, echt gezellig. Nou, je kunt ons vast alles vertellen over ook de feestdagen daar in Hongkong. Sarah, goed dat je er bent. We gaan naar Argentinië. Daar zit onze eigen stroopwafelbakker, Wolt. Wolt? Ben je daar? Je of staat mij? Ja, ik hoor jou. Hartstikke goed. Hoor je mij ook, Wolt? Ik hoor jou ook. Oké, okay, heel goed. Ja, ik kondigde je al bombastisch aan, onze eigen stroopwafelbakker. Heb je dan een goede ja. omzet gedraaid deze week? Uh, we hebben deze week behoorlijk uh, goede omzet gedraaid. We hebben een nieuw verkooppunt er, uh, erbij. Ja, ik bak eigenlijk stroopbaans in Bolivia, maar ik woon in Argentinië. Natuurlijk. <laughs> en uh, heb je nog een extra omzet gedraaid vanwege de actualiteit van uh, onze koningin de afgelopen week? Uh, dat nog niet, want de koningin is in uh, Bolivia niet heel erg bekend. Maar we gaan wel voor Valentijnsdag uh, willen, we, willen we gaan knallen met uh, stroopwafels in de vorm van een hartje. Ik had het niet kunnen bedenken. Bolt, goed dat je er bent. Uh, blijf hangen, want straks gaan we met jou praten... onder andere over rampen en feestdagen. De laatste uh, correspondent die bij dit uur hoort... is Puk Rozenbroek. Puk, ben je daar? Ja, goedemiddag. Goeie, ja, goedemiddag. goedemorgen goeie hoorde ik net ook al. goedemorgen. Uh, Puk, hoe is het bij jou in uh, Australië? Uh, ja, goed... Voor Australische begrippen, een erg regenachtig, grijs weekend. Maar ja, af en toe is dat ook wel fijn. Ik wou net zeggen, dat is eigenlijk wel welkom, hè? gezien alle hitte ja. en bosbranden van de ja. afgelopen tijd. Klopt, nou, we hebben net een hittegolf achter de rug, dus dit, dit is wel een keertje prima. Oké, okay. nou goed dat jullie er alle vier zijn. Blijf hangen. We gaan even luisteren naar een plaatje en komen dan bij jullie terug. You stay Legend met Safe Room. Radio 1 PNN. De wereld van Philemon. Afgelopen week was het 60 jaar geleden. dat de ergste watersnoodramp uit de geschiedenis van ons land. het leven kostte aan 1800 mensen. Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Hagen. vindt dat Nederland niet goed voorbereid is op een herhaling hiervan. Uiteraard is, niet de, kwalite of uiteraard is de kwaliteit van de dijken vergroot, maar een concreet evacuatieplan is er niet. Dat plan moet in 2014 klaar zijn. Nou, Hans Steven weet in ieder geval de nadelen van een watersnoodramp... goed te verwoorden. Het nadeel van een watersnoodramp... is het dat je spullen nat worden, man. Dat is er. Al je spullen knet dat is een ramp. En wat voor ramp? Een... Ja, het woord zegt het al. Maar, kijk, ik vind ook, en dat is ook zo, hè: er zijn ook heel veel spullen waarvan het eigenlijk helemaal niet zo erg is dat ze nat worden. Dat is ook zo. Vazen, schalen, douchegordijn, messen, lepels, vorken, wc1, bepaalde spiegels, schoenlepels, eh, knikkers, eh, vissen. Eh, allemaal spullen die kunnen tegen water leven het wel. Dan ik, ja, kom op. Hè? Trek je daar dan een op. Ja. Ik ben het komende uur benieuwd naar de gevaren die op de loer liggen in het buitenland. Wat voor maatregelen worden er daar genomen en in hoeverre zijn mensen hierop voorbereid? De eerste correspondent die ik aan de lijn heb, dat is Sarah Hille uit Hongkong. Sarah, goedenacht. Goedemorgen. Oh ja, ja, Goedemorgen is het. Uh, ja, Goedemorgen, jullie. Goedemorgen. We hebben het over rampen, uh, deze ronde. Wat was de laatste ramp in Hongkong? Um, dat was afgelopen juli. En toen um, was er een uh, tropical tyfoon die hier over de uh, stad heen raaste. En um, nou, je had het net over voorbereiding. Maar hier in Hongkong um, zijn alle mensen sowieso heel erg. Um, ja, om dat liefst te noemen, zeg maar. ze luisteren heel erg naar de overheid en dergelijke. Dus als er een tyfoon is, dan, uh, als je dan gewoon overdag naar je werk toe loopt... dan staat er al meteen een, uh, een soort veiligheidsbordje overal als je gebouwen ingaat. Zo van een uh, warning, dat op, er komt misschien een tyfoon aan. En verder zijn ze overdag de hele dag bezig om te kijken te volgen of de tyfoon van een nummer 1 naar een 2... en om steeds hogere gradi gradiaties, of die uh, erger wordt. Dus daar zijn ze wel erg mee bezig, ja. Hey, en um, hoe heb je dat zelf beleefd? Was je zelf veilig? En, en waar heb je nou ja, die tyfoon over voelen komen? <laughs> um, nee, ja, veilig was ik wel. Ik moet zeggen, als het hier eigenlijk een soort van 1 of twee is... of zelfs nog een zes... bij een zes of een acht, volgens mij, mogen mensen, moeten mensen naar huis. Er worden ze dus naar huis gestuurd van een werkgever... want dan zijn de werkgevers niet meer verzekerd... als er iets met de werknemers gebeurt. Dus... Um, dan uh, worden ze echt verplicht naar huis gestuurd. Maar eigenlijk als het dan 8 acht is, in Nederland zou je dan een beetje zeggen... oké, okay, we hebben wat wind tegen op de fiets, maar verder valt het allemaal nog wel mee. En um, nou, toen bij de tien, toen um, ja, was het wel erg, er wordt het wel een black typhoon dan genoemd. En uh, nou, zelf hoe ik het heb ervaren, je kon bijvoorbeeld ook geen taxis krijgen. Er reed echt helemaal niks op straat. En uh, toen ik later thuis was, uh, in mijn appartement... Dat ze wel hoog op de tweede is de verdieping. En dan voelde je ook echt zeg maar zo de ramen een beetje zo heen en weer gaan. Alsof het uh, in het vliegtuig als je zeg maar uh, van luchtdruk verandert. En je hoorde het alsof er mensen op een soort van blokfluiten aan het fluiten waren. Omdat de lucht naast je raam vierde. Nou, je maakt het maar, wel romantisch uh... zo. <laughs> Wat zeg je? Je maakt het wel heel romantisch zo, maar dat lijkt me toch een behoorlijk uh, angstige gebeurtenis. Nou, ik moet zeggen, het is een. Um... Ik denk, toen ik het ook bijvoorbeeld aan mijn vrienden van mijn familie zo vertelde... ik denk dat het een beetje hetzelfde is als... Um, um, laat zeggen nu de laatste keer Hurricane in Sandy in New York. Als je zeg maar, oké, okay, het water kwam er wel best wel hoog... maar als je helemaal in centraal Manhattan was... dan voelde je het wel, maar het was niet alsof je in gevaar was of zo. En dat is hier ook, zeg maar, midden in het centrum. Je zag volgende dag wel takken op straat liggen... en er waren wel van die shelters opgezet... en wel um, rond 30 mensen gewond volgens mij overal. Maar meer buiten de stad en niet zozeer in de stad zelf. Ja, want ik wou net zeggen, Sandy heeft uiteindelijk misschien op Manhattan niet voor heel veel schade gezorgd, maar, maar daarbuiten wel. Uh, hoe, mm -hmm. hoe, hoe zat dat met die tyfoon van jou in, in juli? Um, ja, inderdaad, daarbuiten echt zeker. Want je hebt hier, omdat er dan ook zo, als het veel regen valt, zeg maar, als je hier echt en allemaal bliksem en dat soort dingen, dan um, waren er van die grondverschuivingen. Ik had er zelf eerder nooit voor gehoord moet ik zeggen hoor. Maar omdat hier natuurlijk ook um, best wel veel bergachtig is. En er valt zoveel regen, dan, dan verschuiven er gewoon hele stukken grond... die ook dus huizen en dergelijke mee kunnen nemen. Dus er zijn ook mensen omgekomen en dergelijke. En het was sowieso de ergste in uh, 60 jaar die hier was, uh, was geweest. Oké. Okay. Dus was wel heftig, ja. En, en hoe bereiden de Chinezen zich dan voor? Je zegt de overheid, je uh, zet bordjes neer... Uh, laat weten uh, in welke gradatie uh, de tyfoon zich op dat moment uh, begeeft. Maar, maar hoe mm -hmm. zit dat bij de mensen thuis? Wat doen die? Uh, nou ja, ik moet een beetje om lachen. Dat is natuurlijk. Maar die zitten gewoon echt 24 uur voor de tv te kijken of het gewoon van een 6 naar een 8, naar een 10, weer naar een 8, naar een 6. En op de volgende ochtend, uh, um, toen waren de beurs hier waren ook gesloten en dergelijke. En ik had helemaal niks door, dus ik stond gewoon op en het was wat gaan liggen en ik hoorde eigenlijk niks meer. Dus ik liep volgende ochtend, gewoon naar mijn werk toe. En toen was er helemaal niemand op straat en toen was het blijkbaar dus nog een 8. Maar toen was hij ook wel echt heel erg gekalmeerd. En uh, nou, ze gaan ook gewoon echt hun huis niet uit totdat ze uh, op de tv zien... het is nu uh, gedaald naar een uh, zes of een vier. Dus ze houdt zich daar wel echt heel goed aan. Er gaat dan echt niemand de straat op. Nou, hopen dat de volgende typhoon ook weer uh, 60 jaar duurt, Sarah. Uh, dankjewel. <laughs> dan, dankjewel. Uh, dan vlieg ik even door naar uh, Argentinië. Of was het nou Bolivia-wold? Ja, ik zit in Argentinië. Ja, precies. Ah, Oké, okay. ja, maar je ja. bak je stroopwafels in, uh, in, ik <laughs> in Bolivia. Ik heb met twee vrienden in, uh, in, in Bolivia, zo is het. Dat was het. Ja, het is een rampenavond vanavond, Wolt. Uh, ja, gezellig. Dus ja, waar zijn jullie bang voor uh, in Argentinië? Nou, wat, uh, waar we bang voor zijn is natuurlijk uh, vanwege dat, uh, dat hele erge ongeluk... Uh, die brand in, in, in Brazilië. Uh, dat heeft hier acht jaar geleden precies hetzelfde ook plaatsgevonden... in een grote disco hier in Buenos Aires... ...waar ook bijna 200 jongeren zijn, uh, ja, zijn overleden door de inademing van allerlei giftige gassen. En eigenlijk het is precies hetzelfde verhaal als wat in Brazilië is gebeurd. Um, maar zijn er sinds die tijd uh, veel dingen veranderd? Of is dat nog steeds waar veel Argentijnen bang voor zijn? Nou, het is zo. Argentijnen die zijn, uh, die zijn behoorlijk lax qua regels betreft. En zeker ook met regels opvolgen. Het is zo, het is hier een nationale sport om, uh, om mensen om te kopen... en ook als je bekeuring krijgt, uh, ja, toch wel even op een akkoordje gooien met, uh, met de politieagent. Dus de Argentijns zijn er heel erg gewend om, om, om regels te ontduiken... om alles een beetje via, via de makkelijke weg te doen. Nou was het natuurlijk zo, in 2004 toen die brand uh, plaatsvond in die discotheek. Cromagnon heet die. Uh, daarna gingen alle discotheken in het hele land uh, op slot. Eigenlijk hetzelfde wat in, ook in uh, Brazilië nu uh, aan de hand is. Uh, alles wordt opnieuw gecheckt. Uh, nooduitgangen, uh, brandblusapparaten, uh, allerlei uh, evacuatietechnieken, uh, dat soort dingen allemaal. Maar goed, op een gegeven moment, ja, uh, de, de wereld gaat weer door en uh, de discotheken willen weer open. En dan, ja, dan uh, kan men niet aan de indruk onttrekken dat er sinds die tijd misschien wel wat gebeurd is, maar dat er aandacht wel heel erg verslapt is. Nou, heb je dus, uh, uh, uh, nou ja. Een gevaar die op, wat op de loer ligt in de discotheken tijdens het uitgaan. Zijn er nog meer ja. uh, plekken waar Argentijnen zich niet helemaal uh, comfortabel voelen... of waar ze bang voor zijn qua rampen? Uh, de trein. De trein dat, is een, uh, dat gebeurde ook met enige regelmatig ongelukken. Ook vorig jaar. Was, uh, vorig jaar een, een, een groot ongeluk in, een, op een, een van de belangrijkste treinstations in Buenos Aires... waar een, uh, een trein door zijn remmen schoot met ook heel veel doden tot gevolg. En ja, het onderhoud van, van rails, van treinen. ook een beetje denkend aan de, de Vira-discussie in Nederland. is hier ook echt uitermate belabberd. En ja, daar zijn mensen gewoon heel bang voor. terwijl ik steeds maar weer wacht op een, op een nieuw ongeluk. of op onbeveiligde spoorwegovergangen waar een auto op rijdt. of ongelukken met bussen. ja, dat, dat speelt hier wel weer erg. Reis je vaak met de trein zelf? Ik heb zelf al een paar keer met de trein gereisd. En ik moet zeggen, als je een weekendje ergens heen gaat. Dat is het prima vervoermiddel. Ook omdat, het, omdat je dan geen haast hebt en over een trein vertraging heeft, dan maakt het ook niet uit. Uh, ik voel me er niet echt onveilig, moet ik zeggen. Maar goed, je gaat, als je in de trein stapt, ik ga er nooit van uit dat er wat kan gebeuren. Je merkt pas van, uh, ja, je maakt je wel zorgen als er wel wat gebeurt. Ja. Nou, uh, zei je net um, dat de controles wel strenger zijn geworden, zoals bijvoorbeeld in het uitgaan. Maar ik wil weer even ja. een linkje leggen met jouw stroopwafelkraam. Uh, ja. Want uh, hoe is de controle uh, daarop? Moet jij aan veel veiligheidseisen uh, voldoen met je kraampje? Nou, nog niet. We zijn eigenlijk vorig jaar begonnen, vorig jaar februari. En uh, we, we, we zitten eigenlijk nog een beetje in het uh, illegale circuit. Dat wil zeggen, we hebben nog geen officiële insluiting bij de Kamer van Koophandel... En we hebben ook nog geen controles gehad... van de voedsel- en warenautoriteiten in Bolivia. Dus uh, maar daar zijn we ons wel erg van bewust... omdat we toch uh, etensproducten maken... Uh, dat, ja, dat we daar toch aan moeten gaan voldoen. En we, zijn, we hebben natuurlijk van onszelf al... een vrij hoog eis qua kwaliteit betreft. Als je kijkt naar het apparaat zelf... het gaat op uh, gas. Uh, dat is uh, vrij veilig. We staan ook in een, uh, een vrij grote en open ruimte. Dus uh, wat dat betreft kan er niet veel gebeuren. Maar ja, je weet het nooit... Nee. En, en wat wordt dan je tactiek? Aan de regeltjes voldoen of gewoon even wat smeergeld uh, in de envelopje? Nee, we gaan aan de regeltjes voldoen. We willen in 2013, en 2012 was echt ons een weerjaar om te kijken hoe de stroopwafels uh, vallen in, uh, op de Boliviaanse markt. En in 2013 willen we echt alles officieel gaan maken. En dan gaan we ook uh, ja, alle, aan alle regeltjes voldoen: kunnen belasting betalen. Uh, aan alle regels wat betreft voedingswaren voldoen, uh, hygiëne. Dat gaat vaak allemaal. Nou, Ik kan niet wachten tot het moment dat ik een lekkere stroopwafel van je kan verorberen. Bolt, eh, dank je wel, maar blijf even hangen. Want straks... We proberen. Ja, straks gaan we het hebben ook over, over feestdagen. Eh, waarbij vast ook wel weer een stroopwafeltje gegeten kan worden. Maar eerst gaan we even luisteren naar wat feitjes. De wereld van Philemon. Een van de grootste rampen uit de geschiedenis is de kernramp in Tsjernobyl. Midden in de nacht ontplofte de kernreactor. Hier kwamen aanvankelijk enkele tientallen mensen bij om. Maar de straling die vrijkwam eiste nog zo'n 200.000 slachtoffers op. Inwoners van het Italiaanse dorpje Pompeii waren echte pechvogels. Kregen ze vlak na de jaartelling al een aardbeving voor hun kiezen, kwam er 17 jaar later nog een uitbarsting van de Vesuvius overheen. De tsunami in 2004 wordt gezien als een van de ergste rampen uit de recente geschiedenis. Na een zeebeving in de Indische Oceaan ontstond een vloedgolf die duizenden mensen het leven kostte. De wereld van Philemon. Ja, we hebben het over rampen naar aanleiding van het 60-jarig jubileum, om het zomaar even te noemen, van de watersnoodramp hier in Nederland. Uh, we leggen verbinding met Puk Rozenbroek in Australië. Puk, het is een rampenuitzending. Um, ja, in Australië, zou je kunnen zeggen, is water eigenlijk ook het probleem, hè? Ja, ja zeker. Uh, op dit moment zelfs nog zijn er grote delen overstroomd. En um, ja, dat, is een, dat komt bijna elk jaar voor. En een paar jaar geleden was een hele grote watersnoodramp. Um, deze valt nu in vergelijking daarmee volgens mij relatief mee. Maar alsnog is er heel veel schade. Het, het grappige is dat het ene moment uh, Australië in het nieuws is vanwege alle bosbranden... en het, het volgende moment weer vanwege overstromingen. Hoe kan dat? Ja, het, het is echt absurd inderdaad. De ene week zaten we in een hittegolf. Een hele land stond in de brand. En nu uh, inderdaad... Uh, ja, het weer is, is hier gewoon echt extreem. Het kan van de een op de andere dag uh, veranderen. En... Um, ja, en ik moet zeggen, de wa waar nu de overstromingen zijn, dat is meer uh, in het noorden van Australië. En uh, hier in Sydney hebben we er vrijwel ja, nooit last van. Um, maar ik moet zeggen, um, vorige week was er een uh, cycloon in, in het noorden van Australië, maar die is toen ook um, ja, een afgezwakte versie naar Sydney gekomen. Dus toen hebben we ook behoorlijke stormen gehad en uh, is er enorm veel regen gevallen. Hè? Dus toen hebben wij ook echt overlast gehad. Hoeveel kreeg jij in Sydney mee van de, van, van de bosbranden van de afgelopen tijd? Van de bosbranden? Um, ja, in Sydney heb ik... Nou, in Sydney zelf heb ik vrijwel niks ervan gemerkt. Maar soms, um, als de wind in een bepaalde richting, van een bepaalde, vanuit een bepaalde richting komt... dan ruik je het. Dan je echt de branden ruiken. En um, vanuit mijn huis kan ik ook um, soms gewoon rookwolken zien in de verte... Om, om Sydney heen liggen wel veel uh, national parks en daar, daar is ook vaak, uh, vaak brand. Dus dat kan je wel, wel zien. Maar um, verder ja, in Sydney zelf merk je er niet heel veel van. We horen hier behoorlijk veel over de, over de bosbranden. Zijn ze, zijn ze nog steeds aan de gang ook? Ja, ik heb net nog even op de website gekeken van, uh, van de brander. Er zijn In mijn staat alleen, in New South Wales, zijn er... Uh, nog rond de 100 branden gaande En er uh, ja, zijn allemaal wel kleine, kleine brandjes. En die zijn vrijwel allemaal onder controle. Maar er zijn zeker nog gewoon uh, branden... Ja, ze zijn zeker nog aan de gang. En uh, ook, ook over, door heel Australië heen zijn er nog, uh, zijn nog een aantal. En dat er wel er ook dus delen gewoon onder water liggen. Dat is een rare tegenstelling toch, hè? Ja, ja. Het is heel gek. Ja, en ook, het is ook gek, want ondertussen regent het bijvoorbeeld wel. Maar er zijn nog steeds branden die... Uh, die ja, aan de gang zijn. Ja. Uh, wat betreft die, die bosbranden is dat eigenlijk ieder jaar uh, raak. Zijn er no nog meer rampen waar uh, Australiërs bang voor zijn? Uh, nee, ik denk toch echt dat dat ja, bosbranden en overstromingen... wel echt de twee, uh, twee grootste rampen zijn. En bosbranden natuurlijk veel, uh, veel huizen worden helaas ook verwoest. En door de overstromingen ook... Um, ook veel oogsten worden daardoor verwoest. En ja, voor Australië is dat ook wel heel vaak het probleem. Want vorig jaar waren de, de bananen niet meer te betalen. Dan mm. verwoeste oogst. Uh, Later waren tomaten weer absurd duur. Dus ja, het, uh, ja voor de boeren is het niet, uh, nee. niet altijd best. En uh, klopt het uh, dat jullie ook wel eens last hebben van cyclonen? Van, cyclone? van enorme, enorm harde wind? Ja, ja dat was dus. Um, ja, Vorige week of twee weken geleden in, in Queensland was er een, een cycloon. En um, die cycloon is toen dus ook in afgezwakte versie naar, naar Sydney gekomen. En dan, nou ja, we hebben die afgezwakte versie dan gehad, maar dat is nog behoorlijk pittig. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het daar uh, echt heel heftig uh, was. Het is dus ja. vooral natuurgeweld ge geweld dat Australië teistert. Uh, Puk, dank je wel. Ja. En we spreken je straks weer als het gaat... Uh over nationale feestdagen. Ik ga naar uh, Karin op de Filipijnen. Met inmiddels ja. een betere lijn. Karin, goedenacht. Goeden, ja, nee, dag, goedemorgen al. <laughs> ja, ja. Dat is, ja, ik zeg gewoon standaard ja, goeienacht. Maar ik nog. begrijp dat het overal ter wereld anders is. Ja, goedemorgen, Karin. ja. Uh, goeiemorgen, Karin. Ja, de Filipijnen omringt natuurlijk door zee. Wat dat betreft een beetje vergelijkbaar met, uh, met Nederland. Maar zorgt dit ook ja. bij jullie voor veel problemen? Nou, hier zorgt het voor heel wat meer problemen dan in Nederland. Hier heb je echt uh, je reg de regenseizoenen en zo. En dan, uh, dan gaan er gewoon echt typhoons en overstromingen. En dat, ja, dat is gewoon wel heel erg. Ja. In welk seizoen zit jij nu? Ik zit nu in het goede seizoen. Ik ga in mei weg en dan begint het net, begint het regenseizoen weer. Is dat ook de reden dat je weggaat dan? Uh, nou, onder andere, een van de redenen, zeg maar, dat ik dan wegga. He, en uh, uh, uh, heb jij mensen uh, gekend, of ken jij mensen. Heb jij mensen gekend? Ken jij mensen die deze, die, die overstroming hebben meegemaakt? En ja. wat er dan gebeurt? De laatste was in december. En uh, ik zit zelf in een weeshuis. En daar hebben ze ook al wel heel vaak uh, dat ze echt moesten evacueren en zo. Echt naar het dak toe en vervolgens. Uh, nou, ze heeft het me pas nog verteld. En toen moesten ze via telefoonlijnen moesten ze naar een ander huis... omdat hun eigen huis ook overstroomd werd. Kindjes allemaal mee, allemaal vastketenen, nou, En dan naar het andere huis. Want de overstromingen komen echt zo hoog. Oeh. En is dat ieder jaar um, ja. hetzelfde? Ja, ieder jaar is het wel raak. Ieder jaar heb je er sowieso wel vier of zo. Oh, echt waar joh. Dus het, is, het wordt ja. bijna een soort routine... om af en toe even op het dak te ja. gaan zitten... Ja, even op het dak zitten. Ja. ja, nee goed. Ik maak er een grapje van, maar zo leuk is het ja. natuurlijk niet. Maar kennen ze nee. in de Filipijnen dan uh, misschien zoiets als een, als een deltaplan? Of, of hebben ze wel. Proberen ze er nou, iets hebben, aan te doen? dat nou, is hier dus pas ook. Een, uh, dat was. Ja, dat is een van de grootste geweest. Maar dat was meer een, een fout van de overheid. Want ze hebben hier ook wel dammen. Alleen uh, toen hebben ze het niet echt. Ze hebben niet echt doorgehad dat het zo erg was. Dus toen hebben ze iets met die dammen gedaan of zo. En toen uh, is vervolgens uh, is het alleen nog maar erger geworden. En zijn gewoon heel veel mensen ook uh, overleden, zeg maar. Yeah. Alleen ze hebben hier wel uh, dat je buiten Manila hebben ze wel zeg maar opvangkampen en zo voor de mensen. Maar gewoon de maatregelen en zo zijn er niet echt. Nee. Nee. Nou, nou woon jij um, ook in de buurt van, van veel Krottenwijken. Zijn dat ook de ja. plekken die het zwaarst getroffen worden tijdens.? Uh... Nee, want ik zit hoger. Oké. Okay. Zeg maar het, huis, het vorige huis van House of Refuge. Was, uh, stond in een lager gebied en daar hadden ze er heel veel last van. Ja. En op wat voor manieren kun je je tegen zoiets wapenen? Hoe kun je je voorbereiden? Ja, ja niet eigenlijk. Nee. Want het is gewoon echt heel erg. Het water komt gewoon zo hoog. En ja, je kunt... Uh, je huis wordt gewoon verwoest. Maar ja, als jij gewoon een goed huis hebt, blijft je huis al staan. Maar gewoon alles wat erin staat, gaat natuurlijk ook kapot. Ja. En ja, je hebt gewoon heel veel van die kleine huizen die wel gewoon verwoest worden. En ja, de, ja. Het, het zij zo. Vind je het jammer dat je... Um... Weg moet als het, als het regenseizoen begint, zeg maar? Uh, nee. Het nee, is wel veilig, veiliger hier in Nederland. Ja, ja. Ah, het lijkt. Uh, ja, ik zit natuurlijk. Ik zit er nog. Ik zit er net in. Het begint in mei. En dan begint het ook echt, zeg maar. Ja. Dus ik zit er gewoon nog een maand in. En dan, ja. en dan ben je liever. Ja, ik weet niet hoe het. Uh, Nee. Hoe het gaat. Maar ja. Ik snap het nou ja, Laten we mee hopen mee dat, het, uh, dat het goed gaat, uh, goed gaat aflopen. Karin, dankjewel. We spreken je straks ja. weer. Is goed. Gaan we nu even naar een plaatje luisteren? Oh, Oké. Ik voel je staring at my head. What more can I say? It's best that you be on your way. And take your ego in. Ja.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 Precies, Sabrina Stark met Backseat Driver. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. Ja, onze Bea gaat aftreden. Ze draagt het stokje, of in dit geval het kroontje, over aan haar oudste zoon, prins Willem-Alexander. Dat betekent dat onze nationale feestdag, Koninginnedag, ook wordt doorgegeven. Want vanaf 2014 zal Willem-Alexander samen met Maxima op Koningdag en luisteren naar kinderkoortjes op 27 april. De Britse komiek John Feely verbaast zich over het feit dat de verjaardag van moed, van, nee, even kijken, dan moet ik het goed zeggen, verbaast zich o erover dat de verjaardag van de moeder van Beatrix verschoven wordt. Nou ja, zoiets. We gaan in ieder geval luisteren naar een uh, leuk fragmentje van John Feely. En was hier, dit is waar. Ik swear aan God, dit is waar. Ik was hier 4, 5 jaar geleden. And Queen's Day, this is true, it fell on a Sunday. You know what you did? You moved it. <laughs> <laughs> you moved it to the Saturday. You didn't tell her, you just fucking moved it. You just, Because, no, you moved it to the Saturday. Because, you know, the shops are shut on Sunday anyway, aren't they, so I, yeah. Die John Ville, die verbaast zich er dus over. En nu zeg ik het goed, dat de verjaardag van Beatrix wordt verschoven als hij op een zondag valt. Maar goed, bestaan dit soort feestdagen ook in het buitenland? En wat vinden onze correspondenten eigenlijk van het nieuws dat we een koning krijgen? Ik vraag het ze het komende half uur, het laatste half uur van de wereld van Filemon. En allereerst doe ik dat met Hongkong. Daar is Sarah weer. Goeienacht. nee, Hè? Zeg ik het toch weer verkeerd. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft het aftreden van Beatrix de Chinese media gehaald? Um, nee, nee. De Chinese media helaas, um, nee, daar is het um, niet uh, in uh, genoemd. Al moet ik wel zeggen, ja, wel in sommige kranten, zeg maar. In de, ja, dit nee, trouwens wel eigenlijk. Het stond er wel in. Oh. Ik uh, moet me even herstellen. Het stond er wel in. Dat klopt. Maar het heeft weinig indruk gemaakt. Uh, nou, er stond een foto bij en, ik, er stond een foto en daarbij hadden ze de namen niet uh, juist uh, weergegeven. Dus ik uh, denk, ze hebben gewoon artikelen overgenomen van andere kanten. Maar mensen zelf die spraken er niet over. Dat kan ik in ieder geval uh, <laughs> erover zeggen. Ah, maar de, die, die foute onderschriften wa waren misschien ook om ons een beetje terug te pakken. Want volgens mij maken wij ook <laughs> iedere keer wel weer fouten in Chinese namen. Uh, maar goed, uh, geen, uh, uh, ja, jullie hebben geen koningshuis in, uh, in China, toch? Nee, nee ja, Hongkong is natuurlijk sowieso nog apart van China. Ja, klopt. Maar um, nee, in Hongkong uh, is er inderdaad ook geen koningshuis of iets dergelijks. Dus uh, zo'n soort feestdag kennen we niet hier, nee. Maar er komt wel een uh, nationale feestdag aan, als ik het goed heb, hè? binnenkort. Ja. ja, er komt um, 10, um, 10 februari, is weer Chinees nieuwjaar. En um, hier in Hongkong is dan uh, 10, 11 en 12 februari vrije dagen. Maar bijvoorbeeld in China zelf zijn dan twee weken... Uh, ...hebben mensen gewoon echt vakantie. En uh, even denken, dit jaar is dan weer... Um, ...vorig jaar was het het jaar van de, van de draak. En uh, komend jaar is het jaar van de slang. Mm. Nou, wat leuk. Wat, ja, ja en, wat, uh, dat wat, betekent. Wat, kunnen we daar nog iets mee? Uh, nou, eigenlijk bijvoorbeeld in, in China is het echt een, echt een ontzettende big happening natuurlijk. Het is het grootste uh, feestdag van het jaar... En de, zeggen ook wel eens dat het dan de grootste volksverhuizing op aarde is. Dus omdat er dan zoveel mensen, hetzelfde als we eigenlijk met kerst doen, dat iedereen dan naar zijn familie toe gaat, dan uh, gaat iedereen naar familie toe. En dan uh, liggen er ook wegen helemaal plat en dergelijke. En um, er is natuurlijk ook betekenis, wordt toegekend aan al die verschillende um, ja, dieren eigenlijk. Ze hebben twaalf dieren. En bijvoorbeeld de draak is natuurlijk het geluksdier. Ja. En um, het is eigenlijk het uitverkoren dier. En dat is vroeger ook bij de, bij de keizer en zo in het teken. En um, afgelopen jaar zag je dus ook ontzettende toename aan vrouwen die zwanger waren. Omdat als je als kind geboren wordt in het jaar van de, van de draak... dan betekent dat dat je leven in het teken staat van geluk. Dus afgelopen jaar zag je echt ontzettend veel vrouwen op straat ontdopen die zwanger waren. En het komende jaar, het jaar van de slang? Heel weinig geboortes? Ja, dat, ja, dat is niet zo heel positief. Want, um, volgens mij heb ik erover gelezen aantal positieve kenmerken zijn dat hij wel eh, intelligent is en sluw en dat soort dingen. Maar negatieve dingen is ook dat hij onbetrouwbaar is en uh, achterbaks en is uh, dus niet echt, echt positief. Maar um, ik denk in ieder geval dat de uh, komend jaar uh, er een stuk minder vrouwen uh, kinderen op aarde zullen zetten dan afgelopen jaar. Hm. Hey, en uh, wat jou betreft persoonlijk, niet qua zwangerschap, maar wat ga, wat ga je doen in de vrije dagen die je hebt? <lacht> ja, je mag je ook vertellen hoor. Nou, sorry, dat zitten we er niet in. Oh. Dat kan ik in ieder geval vertellen. Nee, um, nee van vrijdag. Ja, bijvoorbeeld met Chinees nieuwjaar. Um, wellicht kom ik naar Nederland, maar misschien als virus is. Hier schijnt um, drie keer per jaar heb je ontzettend groot vuurwerk. En um, dan um, wordt er echt uh, op een avond er is met allemaal muziek erbij. In Hongkong, zeg maar, ligt uh, er zit een, een, een strook water tussenin. Je hebt een eiland en dan het vasteland. En net ook zetten er allemaal van die pontons, zet de overheid dan in het water neer. En dan is er voor 25 minuten wordt er alleen maar vuurwerk in de lucht geknald. En dat is echt ontzettend groot en dan worden natuurlijk allemaal dingen georganiseerd. En verder, ja, hier in de weekenden natuurlijk, ja, je hebt hier echt... Het is... Ik vergelijk het best wel vaak een beetje met Nederland als je carnaval hebt. En je hebt alle mensen die op straat staan. De mensen hier gaan natuurlijk niet verketen, maar... Um, je hebt hier allemaal van die wijkjes waar alleen maar kroegen badgetjes en er staat gewoon iedereen op straat en het natuurlijk lekker weer is, dus dat is echt, uh, echt heerlijk. En het is um, goed weer, dus je hebt allemaal strandjes en er worden heel vaak van die tochten georganiseerd dat je het water op gaat met groepen en dan uh, kun je gewoon uh, jetskiën en uh, aan het strand liggen, dus uh, nou, dat komt wel goed. Nou, ik wou net zeggen, dat klinkt niet gek hoor, Sarah. Als ik jou was, zou ik lekker daar blijven. Nou ja, er, er zit in ieder geval nog niet erin dat ik het snel terugkom. Dus uh, dat zie ik dan hetzelfde als wat jij het ziet. <laughs> nou, heel veel plezier met het Chinees Nieuwjaar. En uh, ook met het Jaar van de Slang, wat dat ook brengen mag. Ja, dankjewel. Ja, jij ook. Het is natuurlijk precies hetzelfde. <laughs> ja, dat is waar. Maar goed, ik zit toch iets minder in het Jaar van de, van de Slang, hoor, wat dat betreft. En, en Nieuwjaar heb ik ook al gehad. Maar goed, Carnaval, <laughs> misschien uh, kan ik daar weer iets goed maken. Ja, inderdaad. Het uh, is meestal wel uh, de tijd om het goed te maken, natuurlijk. Klopt, dankjewel. En uh, wie weet spreken we je snel weer. Oké, okay, is goed. Toch? Dan dag, ga dag. ik naar. Ja, ik blijf hem maar zo aankondigen, want dat vind ik leuk. Onze eigen stroopwafelbakker, Bob Wolt uh, in Argentinië. Ja, goedemorgen nog. Ja. Eh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eh, ja, als er iets te vieren valt eh, bij jullie, dan ben je er natuurlijk eh, als de kippen bij met je stroopwafels. Maar eh, wat ja, valt er te vieren in Argentinië? Geen eh, Koninginnedag of Koningsdag? Er valt geen Koninginnedag of Koningsdag te vieren. Maar er valt wel natuurlijk heel veel te vieren op het gebied van eh, de katholieke feestdagen. Hè? Carnaval heb je eh, sowieso Argentinië. Eh, als ik het goed heb, zijn er iets van 30 vrije dagen per jaar of zo. Want mensen hebben 30 vrije dagen. Dan zitten dus de, de officiële vrije dagen bij in. He, dus uh, nieuwjaar, uh, kerst, uh, carnaval. Dan heb je nog uh, um, uh, onafhankelijkheidsdag. Oké, okay. maar is dat even voor mijn ideeën, Wold. Is dat buiten de, de, de gewone vakanties om, heb je 30 nationale feestdagen? Nee, nee, nee. Het is, de, de, de, de, de, mensen hebben recht op 30, 30 vrijdagen. En er zitten dus nationale ja, feestdagen okay. in. Ja, oké. Ja, precies. Dus ik denk dat we nationale feestdagen... Nou, nationale feestdagen zijn denk ik wel een stuk of tien, twaalf. Uh, het is echt vrij veel hier. Oké, okay, maar dat mag dan ook wel als je, als je er maar 15 overhoudt om vakantie te vieren. Hé, hey, maar Wold, uh, ja, uh, Maxima, daar moeten we het natuurlijk ook even over hebben. Uh, Argentinië. Uh, loopt Argentinië de Polonaise? Argentinië loopt zeker de Polonaise. Dat wil zeggen, ik wil wel zeggen, maandag toen het bekend werd, uh, ik werd vanuit Nederland gebeld. Uh, met de aankondiging dat de koningin een, een, een, een, een, een praatje zou, uh, zou geven, een persconferentie, hoe, neem, hoe noem je dat? Dus er gingen allemaal geruchten dat zij zou gaan uh, aftreden. En ze vroegen mij om een uh, reactie. Dus ik, ik was net op dat moment aan het lunchen met wat collega's op het, uh, op het vliegveld van uh, van Buenos Aires. En uh, toen was het ook meteen op tv. Dus ik zat eigenlijk uh, naar, de, uh, naar de radio in Nederland te luisteren. Of uh, interviewden ze mij. Uh, ik was naar de tv aan het kijken. En ondertussen zat er op de achtergrond mijn collega's ook nog allemaal grappen te maken. Ik had ze dus net verteld dat, uh, dat, uh, dat prinses Maxima waarschijnlijk koningin gaat worden binnen afzienbare tijd. Dus nou, dat, dat viel natuurlijk een goede jaar. Ik moest meteen alles vertellen over het koningshuis en over wat het precies inhoudt... en uh, wat de taken en de plichten zijn. Dat soort zaken allemaal. Heel leuk. Dus het was live op televisie ook uh, in Argentinië? Het was, nou, het was niet live op televisie. De toespraak de, de, de, de, de, de van koningin Beatrix was niet live op televisie. Maar in, uh, zo overdag, er zat op een nieuwsrubrieken en daar werd wel heel veel aandacht aan besteed. En uh, zit er ook nog een soort uh, maxima koninginnendag in voor Argentinië? Uh, dhfg, dat weet ik niet, maar uh, zoals ik net zei, uh, ze, waren wel uitmaat, uh, ze vonden het wel uitermate grappig dat nou een Argentijnse uh, lid, uh, lid van het koningshuis in Nederland koningin gaat worden. Ze begonnen wel grapjes te maken over uh, dat het de omgekeerde kolonisatie was. Dus dat uh, Europa niet meer latijns amerika koloniseert, maar nou uh, Argentinië uh, de eerste stap in Europa zet. Met een kolonisatie, ik, ik heb al een nieuwe bijnaam, ik weet uh, vanaf uh, maandag heet ik Maximo. <laarie> Nou, gefeliciteerd, Maximo. Ja, dankjewel. Ben je er blij mee? Wel oh, ontzettend blij. <laughs> ja. Nou. Dus het is, ja, dat stelt hij wel. Ja, hey, en, en nou hebben jullie wel, uh, nee, geen Koninginnedag, maar wel uh, op 9 juli, de dag van de onafhankelijkheid. Kun ja. je dat qua vieren een beetje vergelijken met Koninginnedag in Nederland? Uh, ja, nou, het is, waar Nederlanders heel erg goed in zijn, is het om, uh, vooral om het gezellig te maken... En uh, Argentijnsen, die maken het altijd leuk. En uh, veel festivals op straat. Uh, iedereen gaat dat eten. Uh, gaat bij een familie op bezoek. Er zijn natuurlijk toespraken van de presidenten. En die worden uitgezonden op alle tien of vijftien uh, tv-kanalen tegelijkertijd. Uh, dus uh, ja, dat, dat wordt wel uh, met veel muziek en uh, theater wordt er, uh, wordt er best stilgestaan. Natuurlijk allemaal deftige speeches... Van allerlei uh, uh, hoten metoten. En uh, nou, zo, zo, uh, zo komen we de dag door. De eerstvolgende feestdag die voor jou belangrijk is. Dat is Valentijnsdag, 14 februari. Want wat, wat ga je ja. precies doen met je stroopwafels? Uh, we gaan uh, stroopwafels maken in de vorm van hartjes. We hebben nu iets van zes uh, of acht verkooppunten in, uh, in Bolivia. Dus uh, daar moeten we de komende weken, of tenminste mijn collega's... want ik kan natuurlijk niet bakken vanuit Argentinië... die gaan in uh, Bolivia heel veel stroopwafels bakken in, in de vorm van een hartje. En uh, die gaan we dan nou aan de man brengen. En het gaat nog steeds uh, goed met de, met de verkoop? Het gaat nog steeds goed. We, zijn, uh, we hebben grote plannen voor 2013. Het wordt het uh, stroopwafeljaar in, uh, in Bolivia. Nou, je, je weet... We, we houden jou in de gaten. Uh, hele fijne uh, Valentijnsdag en ook uh, veel plezier met alle andere feestdagen. Geniet nog even uh, van je nieuwe status als Maximo. En dan ja, uh, nemen we snel weer, uh, weer contact met je op. Dankjewel, Woldt. Uh, ja. Graag gedaan. Goed de wereld van Filemon. Op 14 juli wordt in Frankrijk feest gevierd. De Fransen herdenken dan het begin van de Franse Revolutie. Die dag is er een grote militaire parade op de Champs-Élysées en s'avonds zijn er vuurwerkshows. De Amerikanen vieren hun onafhankelijkheid op 4 juli. Tijdens Independence Day zijn er door het hele land parades, barbecuen en drinken ze er flink op los... en kijken ze op 5 juli alweer uit naar de volgende editie. Op Bali is één dag in maart een dag van stilte. Op het hele eiland gaan dan alle lichten uit en de Balinezen blijven massaal binnen. Je mag dan ook niet het eiland op of af en zelfs water koken is verboden. Dit doen ze om boze geesten te verdrijven. De wereld van Philemon. We hebben het over nationale feestdagen. En we vliegen nu naar Australië, want daar is Puk Rozenbroek. Hallo Puk. Goedemiddag. Ja, oh ja, ja, goedemiddag bij jou. Heel goed, ik ga het voor de volgende keer allemaal even netjes noteren... met klokken erbij, zodat ik jullie op de juiste manier kan aanspreken. Goedemiddag. Ja, Puk, in Nederland was natuurlijk groot nieuws dat we een nieuwe koning krijgen en dat koninginendag wordt vervangen door Koningsdag. Wat heb je in Australië meegekregen van het uh, aftreden van onze tricks? Uh, nou hier was het zeker ook in het, uh, in het nieuws. Uh, ja, De media stond er wel vol van. En ook natuurlijk omdat wij officieel nog Queen Elizabeth als koning hebben. Dus dan volgt natuurlijk automatisch de vraag van wat gaat zij doen... En uh, nee, dus er werd hier wel ook behoorlijk over gesproken. Hebben jullie iets vergelijkbaars uh, in Australië als het gaat om Koninginnedag? Um, nou ja, de, de laatste feest, feestdag is eigenlijk um, Australia Day. Dat was, dat was vorig weekend. En um, maar om het te kunnen vergelijken met Koningendag. Kijk, Koningendag is heel uitbundig. Iedereen staat op straat. En hier, ja, ik vond het toch een beetje teleurstellend in dat opzicht. Er zijn wel heel veel feestjes, iedereen is aan het drinken. Um, er zijn heel veel festivals, concerten. Maar echt die, die sfeer die je op Kaninendag hebt... Dat, dat, dat, dat voelt je hier niet. Wat heb je precies gedaan op Australia Day? Waar ben je naartoe geweest? Nou ja, dat is eigenlijk best wel, <lacht> wel erg. Ik ben gewoon was een hele mooie dag. Uh, ik ben gewoon met vrienden naar het strand gegaan. En dat, dat, dat doen ook heel veel mensen. Hier gaan heel veel mensen gewoon barbecuen, picknicken naar het strand. En dan s'avonds... Uh, Ga je dan nog de kroeg in. Dus uh, avond zijn we dan nog uh, vuurwerk gaan kijken in, in, de, in de haven. Dus, um, mis je ja. het een beetje? Koninginendag in Nederland? Die uitmarkten? Ja, ja, ja, dat, ja ik mis het toch wel. Uh, op op zo'n dag, ik had wel iets meer verwacht. En um, ook Iedereen loopt in Nederland natuurlijk in oranje dan. En hier zie je gewoon heel af en toe een Australisch vlaggetje voorbij komen. Maar het is niet, uh, ja, niet zo groot als... Uh, Oh, ja, het dag in Nederland. En heb je andere nationale feestdagen, feestdagen daar waarin er gekkere dingen gebeuren? Um, nee, dan moet ik toch wel zeggen dat, dat Australia Day wel, wel echt de feestdag van Australië is. En um, ja, je hebt bijvoorbeeld uh, Anzac Day, dat is in april... En um, dan worden de, de soldaten herdacht die in allerlei oorlogen hebben gevochten. En uh, dat is de enige dag in het jaar waarop je een bepaald spelletje mag spelen in de kroeg. Dat is eigenlijk een bepaald gokspelletje. En dat is wel heel populair om dan, uh, om dan te doen. Dus dat is de enige dag in het jaar dat je dat, uh, dat mag spelen. Ja, nou wil ik natuurlijk weten wat voor gokspelletje dat is. Ja, dat is eigenlijk gewoon een heel, <laughs> heel simpel spelletje. Het is gewoon uh, waarbij twee of drie muntjes... Die worden de lucht ingegooid. Ja. En dan gaan mensen gokken hoe die muntjes gaan vallen. Um, gewoon dus... kop of munt, zoiets. Ja, ja, gewoon dat. Maar dat is de rest van het jaar verboden om te spelen. En op die dag mag dat. Hm. En dan zijn alle vol, staat iedereen met muntjes te gooien. En um, ja, grappig. Want het schijnt dat de soldaten aan het front dat vroeger ook altijd speelden. Dus op die dag mag je dat dan nog doen. Dus als ik het goed begrijp... Is Australië zo'n lekkere, warme plek met een strand... dat eigenlijk niemand een feestdag nodig heeft? Dat het iedere dag feest is om lekker uh, te gaan zwemmen, te gaan surfen... een beetje te relaxen met je voeten in het zand? Ja, ja, zeker. Ja. Oké, okay, Puk, dankjewel. Dan ga ik uh, naar Karin, op de Filipijnen. En uh, ja, Karin, uh, hoe, hoe zit het bij jou? Heeft, uh, hebben Filipijnen, Filipino's volgens mij, een feestdag nodig uh, om, om een beetje... Uh, het naar de zin te krijgen. Nou, je hebt hier denk ik uh, elke maand al een fiesta, als er niet meer zijn. Het, uh, het is hier echt feest na feest. Het is vooral in de Barangays, Dat zijn zeg maar de streken. En dan elke streek heeft alweer een reden om een feestje te hebben. En dan heb je hier bijvoorbeeld, dat is echt landelijk. Dat is uh, Independence Day. En dat is op 12 juni en dat is de dag dat ze onafhankelijk werden van de... Spanjaarden. En, en hoe, hoe ziet zo'n dag eruit? Nou, het is gewoon een en al feest door het hele land heen. Ja, maar is dat ook met beentjes? Of staan ja. kinderen daar ook uh, met een valse viool... Uh, langs de kant van de weg te spelen? Nee, het is echt groot, met ah. parades. En uh, ja, dat is gewoon heel leuk. Ja, en met, uh, met etens, etenskraampjes? Ja. <laughs> ja, ja. oké. Okay. En... Um... Ja, dan ben ik ook eigenlijk wel benieuwd of het uh, uh, nieuws van het aftreden van koningin Beatrix bij jullie nog uh, terecht is gekomen. Nou, bij mij wel. <laughs> en eigenlijk hier, iedere Nederlander weet het wel. Ja, en uh, uh, uh, ja, vinden de Filipijnen, uh, wat is het standpunt van de Filipijnen als het hierover hier gaat? Vinden ze er nog iets van? Uh, nou ja, ze vinden het heel raar dat we nog een koningin hebben. Dat snappen ze niet zo goed. Nee. Maar goed, dat probeer ik ze dan uit te leggen dat, ze, dat het eigenlijk gewoon meer uh, uh, informeel is. En dat ze gewoon. Uh, uh, dat het niet zo. Uh, dat ze niet heel veel beslist over het land. Dat vinden ze heel raar dat ze niet gekozen wordt. En dat ze dan toch nog wel een paar dingen te zeggen heeft. Maar ja, dat vinden wij al, allemaal heel normaal. Maar nee, ja, ze zeggen er niet zo heel veel over. Ja, alleen dat ze het raar vinden dat we er nog een hebben. Ja. Ja. En nog even over de, de onafhankelijkheidsdag, de grote feestdag. Wat, ja. Uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat als, uh, als nuchtere Hollander daar? Nou ja, het is, uh, het is eigenlijk net zoiets als Koninginnedag bij ons. Het is gewoon een gekke huis. Alleen hier is het gewoon honderd keer zoveel drukker. En vind je dat dan leuk? Of denk je van nou, doe mij maar gewoon Koninginnedag zoals ik dat... Nou ja, uh... ik ben wel natuurlijk een, een hele nuchtere Hollander. Ik hou wel van... Uh... Ik hou wel van Koning in de Dag, maar ik, ik vind dit wel leuk. Dit is gewoon wat anders. Ja. Ja, en, en je wanneer, wa wel, hm? wanneer was hier ook wel... Wanneer was hij ook alweer, uh, Onafhankelijkheidsdag? 12 juni. 12 juni. Nou, dan heb je nog even om je voor te bereiden. Ja, heb ik. <laughs> Oké, okay, Karin, dank je wel. Ja, geen dank. En uh, nog een hele fijne avond. Dag. Oh, dag. <laughs> ja, jij een fijne avond. Ja, dank je wel, dat gaat wel lukken. Oké. Okay. En uh, ja. tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Oké, okay, hoi. Do. I'm a little Charles Barkley met Crazy. Ja, en geen bumper. Uh, dit was hem alweer. Het uh, laatste uur van de wereld van Filemon. Waarin we het hadden over uh, rampen en uh, nationale feestdagen. Volgende week dan is uh, Filemon er weer. Dan is hij terug van vakantie. En dan presenteert hij zijn eigen programma weer. En de studio binnengerend komt Lieke. Ja. <laughs> Nachtbraker. Ja. Uh, je presenteert uh, straks het programma. Ook een invaller eigenlijk, hè? Ja, het is de reservenacht. Het is uh, de nacht van de invallers. Ja. Wat, wat ga je precies doen? Wat Ik heb je wil het heel graag hebben over uh, festivals. Omdat nou, door de verkoop van de lolingskaarten en uh, doordat Frank van der Lende, die normaal presenteert, vandaag op een festival is. Ja, het festivalseizoen toch wel echt eraan komt. Ja. Uh, ik ben heel erg benieuwd naar mooie, wilde verhalen. Uh, nou ja, waar, wat voor festivals er deze zomer in ieder geval op het programma staan. En uh, nou ja... Heb je zelf nog kaarten in, weten waar? te bemachtigen voor Lowlands? Want ze gingen weer als hete broodjes. Ik heb het geprobeerd en ik, uh, dat, dat hoor je straks. Of het is gelukt of niet. Nou, wat een teaser zeg. <laughs> ja, toch? Dus als mensen spannender verhalen hebben over Lowlands... of over, over ieder willekeurig festival... kunnen ja, ze bij jou terug. Het mag ook de allereerste Woodstock zijn als het maar een mooie festivalervaring is. Heb jij één festival, wat je altijd bij zal blijven? Goede herinneringen? Wel de eerste, maar de allereerste was Rock Werchter in 2008. Dus dat was wel... Uh... In België? Ja. Met je tentje, vriendinnen? Nee, dat niet. Ik was er één dag. Ik was, uh, ja, ik was gewoon uh, voor een dagje als daggast, omdat ik het nog nooit had gedaan... dus ik dacht, nou, eerst maar eens even rustig uh, beginnen. Maar uh, ja, toen was ik meteen... Verkocht. Nou, ik ben benieuwd, als uh, luisteraars nu al een goed verhaal hebben, kunnen ze bellen met, ja. wat was het nummer? Wat is het 0800 1121. En uh, kunnen ze ook mailen? Of gewoon bellen? Uh, bellen. Gewoon bellen. Ja. Doe dat. Met een goed verhaal over een festival naar 0800 1121. Precies. Dit was hem, de week van Filemon. Straks nachtbrakers met Liekeveld. Heel veel luisterplezier. En tot volgende week. wereld van Filemon